Dik ter Haag met het NOS-journaal. In Harderwijk heeft de burgemeester van Orca Morgan een noodvergoordening ingesteld. Volgens de gemeente bestaat de kans dat het transport van de orca leidt tot protesten en confrontaties tussen tegenstanders van het vervoer en de politie. Bij Dolfinarium in Harderwijk wordt al de hele week geprotesteerd tegen het vervoer van Morgan naar een zeedierenpark in Tenerife. De actiegroep Orca Coalitie wilde dat het dier in zee bij soortgenoten werd losgelaten, maar haalde bakzeil bij de rechter. Het dier wordt met een vrachtwagen naar een luchthaven gebracht en van daaruit naar Tenerife gevlogen. Wanneer de orka op transport gaat, wordt ze niet bekendgemaakt. Een brand in een varkensschuur in Vethuis in de Achterhoek zijn 400 biggen omgekomen. De brand brak de afgelopen avond rond 10 uur uit. De schuur zat vast aan een woonhuis, maar dat is gespaard gebleven. Doordat de schuur in Vethuis in een afgelegen gebied ligt, was het voor de brandweer moeilijk om aan voldoende bluswater te komen. Uit nood werd een put geslagen waaruit bluswater gehaald kon worden. Ook werden twee tankwagens ingezet. Rond middernacht was de brand geblust. De Europese Commissie is blij met het begrotingsakkoord in België. De plannen die de beoogde premier Di Rupo presenteerde... kunnen op de voorlopige goedkeuring rekenen van Eurocommissaris Rehn. Zo komt het Belgische begrotingstekort in de plannen volgend jaar uit onder de 3%. België stond onder zware Europese druk om fors te bezuinigen. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax nemen juridische stappen... tegen de benoeming van de nieuwe directie van Amsterdamse club... Noemen de aanstelling van Louis van Gaal, Danny Blind en Martin Sturkenboom niet rechtsgeldig? De benoeming werd gedaan door de Raad van Commissarissen, maar commissaris Kruijf was daarin niet gekend. Het weer nog: opklaringen. Lokaal kan het aan de grond een graadje vriezen. In het Middenland kans op misbanken. Overdag geregeld zon bij een temperatuur van een graad of negen.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 One so bad slips away Yeah, never slip away I really only met about a week ago 6.9 Zapelas, de amoussies passen. Het is faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur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 Nema maar denk aan haar Want zij is heel mijn wereld Zeg me wat je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 Gevoelens heb, oh voilà. Terwijl ik nu alleen maar denk: ah. wat zei je in de wereld? Zeg me wat je wil. Stare op de zee van de Zeg me wat je wil. op de Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee.